Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van RMS op 3. Alweer een gouden plak voor Nederland voor. Sivan Hassan, Sivan Hassan gaat hier voor goud! En daarmee heeft ze twee keer goud en één keer brons binnen deze Spelen. Sivan Hassan is mega trots natuurlijk. Ik heb geen woorden van. Ik ben zo blij, ik heb gezegd en ik heb gedaan. Ik ben zo blij, ik ben geluid. Ik ben zo blij dat ze over. Bij de ceremonie, ik, ik heb gewoon. in mijn hoofd zo, oh, je bent kala. Nou, je mag gewoon slapen. Ook analist Gregory Sedok was na de 10.000 meter sprakeloos. Dit is inderdaad uh, buitenaard. Dit, dit is, ja, hoe moet je dus. ja, geschiedenis, ja. dat sowieso. Maar ook wel een moment. waarbij we echt te maken hebben. met een legende. Morgen bij de sluitingsceremonie draagt Sivan Hassan de Nederlandse vlag. Twee tieners zijn opgepakt voor meerdere mishandelingen in Zeeland. Een jongen van 14 uit Schiedam en een jongen van 17 uit Vlaardingen... zouden een man van 19 uit Renesse in elkaar hebben geslagen... en een man van 19 uit Scharendijken hebben mishandeld. De twee raakten zwaar gewond. Het is echt aansluiten op de Europese wegen. Veel vakantieverkeer heen en weer. Volgens de ANWB staat het vooral in Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië vast... Soms doe je er uren langer over. Deze Nederlander rijdt, net als vele anderen, over de Franse Route du Soleil. Best wel druk op de weg, veel vakantiegangers en uh, flinke rijen bij de benzinepompen. Maar uh, we gaan ervoor, vandaag naar Nederland. Hopen dat daar de zon schijnt. Ja, dat valt een beetje tegen, want die verzopen zomer die we op veel plekken meemaken, dat is voor veel mensen flink balen. Maar voor de eigenaar van deze binnenspeeltuin in Hogeveen in Drenthe is het top. Wij zijn daar heel blij mee. We hebben natuurlijk een heel rot jaar achter de rug dat we gesloten waren in verband met corona. Dus wij zijn nu wel blij met dit kwakkelige weer. Want nu hebben wij natuurlijk wel mensen binnen. En als het anders 30 graden was geweest, dan had een indoor speeltuin niet zoveel uh, nou ja, klanditie gehad. Volgens ouders daar zijn de plekjes binnen om iets te doen vaak snel volgeboekt met dit weer. En dan heb ik het weer nog voor je. Soms is de zon, maar er trekken vooral buien over het land. Met kans op hagel en onweer. Aan zee staat een flinke wind. Het is 19 tot 23 graden. Zie verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De werkzaamheden aan na 9 zorgen voor een klein beetje vertraging. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen, combine file tussen Beverwijk Oost en Knooppunt Rotterpoldeplein. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort? is zin in ZFM. Weet nu Zandvoort op zaterdag.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 be moving on and singing that same old song yeah with me singing I I En als we nou elk uur van Zandvoort op zaterdag... met goed nieuws kunnen beginnen, Albert Jan... Ja. dat is mooi, want we zitten natuurlijk de Olympische Spelen te kijken. En erom een prachtige prestatie van Nederlands... tijdens de 4x400 meter estafette mannen. Ja, niemand, ja. Had, niemand had het eigenlijk verwacht. Uh, bedoel, ik, ik hoorde het net niet... In, het had nog wel over Hassan tijdens het nieuws om, uh, om drie uur. Ja, die konden het niet meenemen, maar, maar wij, wij wel. Wij hebben uh, breaking news...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 It don't make any difference to me, baby Where is the love we used to? my way without your love to guide me i stop and close my eyes and feel you keep inside me how can i face the world when there's no way to find you you took your love away and closed the door behind you but it's tomorrow when nothing's right today i can't stop holding on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 Goed, nou, zelfs golfballetjeszoekers zijn teleurgesteld. Ja, nou ja, heel veel mensen zijn uh, teleurgesteld. Ik wist trouwens helemaal niet dat uh, Zandvoort een uh, soort uh, uh, toevluchtse voor uh, hondenuitlaatservices uh, uit, uh, uit Haarlem is uh, geworden. Ja. Dus nee. dat is ook weer uh, nieuws uh, voor mij. Dus uh, blijkbaar kunnen ze in Haarlem uh, niet terecht... en dan uh, gaan ze allemaal de hond uh, hier uitlaten. Ja, ja, dat is ook sl slim natuurlijk, maar... Uh,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 Mijn uh, inmiddels uh, ex-collega Ruud Janssen kon het altijd zo mooi zeggen. Als hij Starship uh, draaide, deze band uh, dus. Dan dus zei hij, nou ik ben helemaal niet zo fan van die muziek uit de jaren 80, Maar Starship, ja dat vind ik wel een hele goede band hoor. Nou mocht uh, Ruud uh, toch nog uh, aan het luisteren zijn. Tegenwoordig actief bij uh, Radio Beverwijk. Maar dan uh, was deze speciaal voor jou. joh. De stap gonna stap als Het is uh, even een half vier, tijd voor de evenementjes. Ja.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 Augen sehen. En we tanzen erst ganz langsam, dan kommst du mir na. Fühlt zich an wie 1000 Grad. Zwischen ons nur Millimeter, ik heb keine Wahl. Ik folge dein Signal. We gaan om Ik spure een atem, ik kan niet meer wachten Vamos a amarte Vamos a amarte, déjame llevar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 Maar de 300 graden film is ook echt absoluut een aanrader. Dankjewel en dank ook aan NH Nieuws. Zij maakten deze reportage. Straks gaan we weer lekker door hoor. Zo zijn we weer lekker bezig. Gaan we als een speer? Of zijn ze al... Oh ja, ze zijn een nu. Hier is Phil Fern en Galaxy. En wat Do I Do? Wat wij doen, wij wachten gewoon heel braaf op het eh, echte zomerweer. Wel uh, alvast een klein beetje zomer bij je in huis gebracht met uh, Phil Fern en Galaxy. En wat Do I Do? Ik reed uh, van de week door een uh, straat die jou uh, wel bekend is, uh, Albert-Jan, van Spijkstraat. Ja. Ik reed daar uh, op, uh, op een snor uh, scooter uh, door de straat. En ik zag ineens dat uh, heel veel inwoners daar een uh, zwart-wit uh, geblokte...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 De Kalverstraat in het kwadraat. En dan krijg je s morgens een, een meute mensen vanaf het station die kant op. Dat gaat de hele tijd door. Als ik er ben ga ik lekker op het balkonnetje zitten kijken. En dan s avonds, een uur of vijf, zal waarschijnlijk zes, komt de hele meute weer eh, terug. Laura van der Meijden is het meest enthousiast over de drukte straks in de straat. Ze heeft het vroeger ook bij andere grote races in Zandvoort meegemaakt. Dat kan, dat, dat kan ik wel vertellen, maar als je ziet dat de hele straat...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 ja, wat, uh, wat uh, mij opvalt uh, aan die reputatie... eventjes een uh, vraagje tussendoor. Heeft eigenlijk helemaal niks met die racerij uh, te, te maken. Maar uh, Laura van der Meijden werd uh, geïnterviewd. Dat ja. is een van jouw uh, buurvrouwen, zeg maar, Albert uh, uh, ja, Maar ik, ik, zie, ik zie dus dat deze mevrouw... en dat is mij eigenlijk nooit opgevallen... als ik daar uh, door de Van Spijk uh, heen uh, rijd... Ja. dat ze eigenlijk best wel een grote voortuin heeft... daar uh, ja, aan ja, de Van Spijkstraat. Ik, ja, een grote, grote terras moet ik hebben ze aan de voorkant, die mensen die beneden... Wonen. Ja, ja, echt een best, een, en, en, en, best een behoorlijk uh, terras. En een heleboel bewoners die beneden wonen, hebben uh, bij de, die wat het originele terras is wat kleiner, daar hebben ze uitgebreid naar een groter terras. Dus die hebben een ruim terras. Maar ik, ik zou me, die mevrouw wel het advies willen geven om de auto toch, toch maar weg maar te toch halen. Toch maar wel.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 De Kalverstraat in het kwadraat. Uh, ben je er ja. al voorbereid? Ik, uh, ja, ja, zeker. Ga je ook een vlag ophangen trouwens, nee, nee, of niet? Mijn, mijn over... Nee, ik zit nog te wachten. Ik heb een aannemer gevraagd of je dat wil doen. Maar... Ja, Dat is toch een <lacht> jaartje of anderhalf, dat of twee geleden. Een jaar geleden. Ik <lacht> ja, ja. moet nog zijn. In 2019 was dat uh, volgens <lacht> nee, mij. Ja, klopt. Nou, oké. Okay. Tot zover uh, dus uh, over de Vastpijksstraat. En uh, we blijven het uiteraard uh, volgen. Meer, uh, meer straten zullen uiteraard ook uh, versierd uh, gaan worden... voor uh, de Dutch GP... Die ...echt aanstaande is. Hè? Het aftellen is begonnen minder dan een maand... Uh, ...Albert Jan. Dus het komt nu echt uh, razendsnel dichterbij. Ja, en de vorm blijft nog even... Uh, ja, of, ...of het gaat volledig open... ...of met wat, wat restricties... ...maar ik hou... Uh, ...begin augustus, oh nee, wanneer, 13 augustus... 13 augustus gaat, uh, augustus. gaat, uh, gaat Mark uh, daar wat over zeggen. Ja, en dan Samen met Hugo... ...handje vasthouden... ...en dan komen ze tot een uh, oordeel. Dus, uh, dan horen we meer. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat verder gaat aflopen. Wij gaan een nieuwe plaat draaien de nieuwe Bruno Mars en Anderson Park